Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is niet bepaald gezellig in de Tweede Kamer. Daar wordt vandaag weer verder gepraat over de Prinsjesdagplannen van het demissionaire kabinet. Dat had nog een flinke zak geld achter de hand gehouden om andere partijen mee te paaien. Bijvoorbeeld door iets te doen aan de verhuurderheffing of de salarissen van leraren. Toch hangt er zeker geen feeststemming, zegt politiek verslaggever Ron Vrezen. De partijen die dat gaan steunen vanavond, Partij van de Arbeid en GroenLinks... zeggen er gelijk bij, Rutte moet echt niet denken dat hij hiermee onze steun koopt... voor die hele begroting of voor straks wellicht dat minderheidskabinet. Dus deze week toont één ding aan. De verhoudingen zijn op dit moment zo slecht. Een minderheidskabinet wordt een heel heikel avontuur. En dat is nou juist wel waar de drie overgebleven partijen... in de kabinetsformatie mee aan de slag wilden gaan. Een agent in Rotterdam is afgelopen week opgepakt... ...vanwege een zedemisdrijf. Volgens het OM gaat het om een ernstig zedemisdrijf. Het is niet duidelijk wat de agent precies heeft gedaan. Het OM wil er op dit moment niets over zeggen. En er komt een tweede seizoen van de serie Tiger King. Dat heeft Netflix laten weten op Twitter. Aan het eind van seizoen 1 moest hoofdrolspeler Joe Exotic de bak in... ...omdat hij een huurmoordenaar zou hebben betaald om een tegenstander uit de weg te laten ruimen. Volgens Netflix worden de nieuwe afleveringen net zo gestoord en wild... Alle inwoners van een appartementengebouw in Amsterdam, dat gisteravond werd ontruimd, zijn weer thuis. Ze moesten met hoogwerkers hun huis uit worden gehaald, omdat er in het trappenhuis een flinke hoeveelheid kwik was gevonden. De brandweer legt uit waarom dat vloeibare metaal zo link is. Als je een druppel kwik op de grond laat vallen, spat dat uiteen in nou ja, honderden, duizenden hele kleine bolletjes. En die bolletjes die kunnen zich goed hechten aan kleding of schoenzolen. Nou, als je daar doorheen loopt, dan neem je dat mee, bijvoorbeeld je woning in. En uh, als het dan in de woning terechtkomt, dan gaat dat op die plek liggen uitdampen. En die te veel te woning. Dus je wordt dan langere tijd aan uh, een schadelijke, mogelijk schadelijke concentratie blootgesteld. En dat willen we voorkomen. Nou, hoe het spul in het trappenhuis terecht was gekomen is niet duidelijk. Het weer nog steeds meer bewolking en er kan vanavond ook een spatje regen vallen. Morgen begint ook bewolkt, maar in de loop van de dag breekt op steeds meer plekken de zon door. Het wordt 19 tot 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In Noord-Holland is het vooral nog aansluiten op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Tussen Schiphol en Zoete Woude Dorp heb je een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk eerder vanmiddag. En tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 We'll Vriend was dat. Die begon deze alternative FM van 23 september. Het is wel heel erg bijzonder en bizar. Want ja, het is even wat rustig met alles en nog wat. Volgende week dan is er een 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. En dan gaan we weer live dingen doen. Dit is de nieuwe single van Jogi Vriend. Vorige week sloten we ermee af. En vandaag beginnen we ermee. Een uh, bijzondere single, want uh, eigenlijk is het uh, bedoeld om toch wat meer de lach op de glimlach... of ja, hoe je het maar noemen we het op het gezicht uh, te krijgen. Daar is het uh, min of meer uh, voor bedoeld. En wie de clip uh, ziet op YouTube, die kan wel uh, weten waarom. Uh, Joey Vriend, zullen we volgende week uh, proberen in de uitzending uh, te krijgen... over deze nieuwe single, die net als de voorgaande singles... En eigenlijk ook het uh, debuutalbum uh, bij King Forward Records is uitgebracht. Welkom dus bij deze alternative FM. 23 september, ik zei het al. Het is een beetje een uh, rare uh, paar weken. En dat heeft alles uh, te maken met Ede. Uh, Marcus van Dam, die op een uh, bepaalde manier ook uh, niet in staat was om uh, het uh, live dingen te regelen. Dus uh, da daarom. Uh, hij is ook nog voor het werk twee, uh, twee donderdagen weggeweest. Precies allemaal naar de Grand Prix. En voor de Grand Prix, dus die 2 september... moest hij in een of andere camera samen met een andere jongen... in, in een of andere lichtmast hijsen. Omdat er dus nog een ja, leuk dingetje van de Duitse Grand Prix werd uh, gemaakt. Namelijk een soort uh, lap. timelapse. Dat is het woord wat ik zocht. Um, dat is de, de reden waarom we dus vier weken achter elkaar... een uh, regulier programma aan het uh, afdraaien zijn. Het is dus niet uh, helemaal verkeerd hoor. Want uh, we kunnen best wel een hoop uh, dingen doen. Um, zoals vorige week uh, hadden we een aantal nieuwe singles. Deze is alweer twee weken oud, maar goed. Uh, de dame in kwestie konden we vorige week een beetje lastig vallen. Want uh, toen uh, zetten ze eigenlijk de clip min of meer online. Dat we gebeurde uh, afgelopen vrijdag. En die hoort bij deze single. Josephine Odiel en Be Your Better Self. Well done, I'm glad you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 あ<音楽> Als je in één keer afgelopen. Dan zit ik veel te driftig op de sociale media... en dan vergeet ik ineens dat een plaatje in één keer afgelopen is. Lekker dan! Dat is, uh, was Jozef Wino-Deal met B.O.B.D. Be zelf. Um, uh, volgende week dan, uh, zit, uh, dan staat Neko hier. Dat is, dat is wel de bedoeling. En hij gaat uh, een aantal nummers live uh, laten horen. Dus dat uh, is volgende week. We hebben dus eindelijk volgende week misschien weer dus... een live optrainer. Dat kunnen we dan uh, bij deze al vast verklappen. Um, ik zei al, Jozef Inno die was vorige week bij ons... Uh, telefonisch in de uitzendingen. En dat ging dus over die single... Be Your Better Self. Um, en die... Uh, als je dat gesprek uh, nog terug uh, wil beluisteren... dan kan je dat doen, want we hebben tegenwoordig een website. Daar halen we uh, alles op bij. Uh, ook wat we in een uitzending hebben behandeld. Ik moet trouwens ook nog een aantal oude uitzendingen... nog uh, even toegankelijk maken... op diezelfde website. Want uh, Marcus is er wel bezig geweest om uh, een aantal van die oude uitzendingen van dit jaar ook online te zetten. Ja, dan moet ik er nog natuurlijk wel een uh, verhaaltje bij uh, tikken. En deze Josephine Odiel... die kun je dus uh, bij uitzending nummer 36 of 37 uh, terug uh, beluisteren. Dan weet je dat alvast. Um, in een um, tijdje terug... wat zeg ik? Twee, twee weken geloof ik uh, terug... hadden we uh, Riddem Haakman aan de telefoon. En Riddem Haakman is uh, de man van de Polyframes. My en die jongens hebben ook een nieuwe single. Hello, Dramatic With You Around familiar kind of perfume, leading me back to you, and whenever I'm around you, you give me something new. Naar de midden, naar de meid. Nee, je kan me niet maken. Nee, je kan me niet raken. Onnodig overdacht geen kleur alleen inruid. lijkt niet uit te halen. Nee, je kan me niet raken. Nee, het maakt niet uit, ik hoef me niet te laten gaan Hoofd omhoog, want ik kan het huis belaan Dit is mijn naam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 Uh, alles eerder kennis met uh, Levi. Maar dat was meer de Engelstalige kant uh, van haar. En dat was ergens in 2019 toen ze een EP uitbracht met een aantal jazzy-achtige nummers. En dit is Nederlandstalig. Dus is een totaal andere weg in uh, geslagen. En dat is uh, ook wel goed te horen. Past ook wel bij de single. Nieuw begin. De uh, Polyframes, hoorde je ervoor met Live, is melodramatic. Um, nou is er een tijdje terug. Hebben wij uh, Luc Nijman over de grond uh, gehad. Een Amsterdamse Brit. Uh, komt uh, oorspronkelijk uit uh, Engeland. Maar uh, woont al uh, heel wat jaren in Amsterdam. En bovendien ken ik uh, Luca ook nu inmiddels al een jaar of acht. Um, hij had uh, bij die gelegenheid dat hij hier live uh, aan het uh, spelen was... had hij uh, het over Chocolate Box Records. En uh, daar was uh, nou uiteindelijk afgelopen week dan de doop uh, gehouden... met één dame die uh, we vandaag een beetje... Ja, min of meer naar voren halen. Dat is Annemarie Hilbrands, zoals zij voluit heet. Maar uh, ze heet uh, Annemarie als ze dus gewoon haar singles uitbrengt. Tenminste, haar werk. En het is van het uh, debuutalbum Inside. En daarvan hoor je het openingsnummer van datzelfde album. Choice coming from my heart inside. Inside, the little voice I can't ignore, although it sounds unkind, telling me a deeper truth beyond the logic mind. Mensen denken over zijn minste uh, dat uh, ze allemaal naar een, een of ander jazzprogramma uh, zitten luisteren. Nou, uh, ik heb je nieuws voor je: dat is bij ZFM uh, wel degelijk uh, te horen. Namelijk op de zondagochtend tussen 10 en 12 dan, uh, is er een speciaal jazzprogramma. Daar uh, worden allerlei uh, jazznummers uh, ten gehore gebracht. En wellicht kan ik die jongens uh, nog wel een plezier doen door onder andere Annemarie met uh, Inside um, uh, aan te raden. Maar ook bijvoorbeeld de eerste single van Rona Rode met You. En die um, single die ging over haar moeder en uh, hoe, um, ja, hoe daarmee om te gaan met het verlies. En uh, dat klopt toch, uh, Rona? Want we hebben je aan de telefoon. Goedenavond. Ja, goedenavond. Hallo. Ja, daar ging, uh, dat, klopt, dat, ja. dat klopt, hè? Ja. Ja. Um, want uh, dat was een persoonlijke ervaring, want ik neem aan dat dat uh, een, een beetje een heftige tijd was en dat je daar op een gegeven moment uh, het een plaats moest geven. Ja, dat was een hele heftige tijd. Als je uh, je moeder of je vader verliest, dan staat je wereld echt even op zijn kop mm -hmm. en dat duurt gewoon even voordat je, je dan weer een beetje oké okay voelt. Ja. ja. Nou ja, goed, dan is uh, muziek maken dus een beetje therapeutisch. Ja, zeker. Ja, en uh, ja, weet je, al die emoties in een liedje stoppen. Dat is heel fijn. Ja. Um, het is niet uh, zomaar dat we je uh, um, uh, erbij hebben gehaald. Want de tweede single komt eraan. Ja, morgen. Ja, morgen. <laughs> ja, morgen. Um, ja. Voordat, voordat we het daarover hebben... gaan we het eerst nog heel even over die oude single hebben. Die we net uh, ja. hebben laten horen. Maar hoe is die eigenlijk ontvangen... Nadat, uh, nadat de single is uitgebracht? Ja, best wel heel leuk. Ik heb echt superleuke reacties gehad. En... Um... Hij is een aantal keer gedraaid en um, ja, daar heb ik echt heel erg van genoten. Ik vond het heel spannend mm. om de eerste keer een single uit te brengen. En als mensen dan zo enthousiast zijn, dat, dat, ja, dat geeft je echt een heel goed gevoel. Ja, want volgens mij is hij ook uh, door de landelijke muziekpers ongepikt. Oh ja, nou, daar weet, dat weet ik niet. Oh ja, ja, en, dat of of, of uh, zie ik dat verkeerd? Want ik zie ook iets uh, bij jou voorbij komen. NPO, Radio 2 en dat soort zaken. Ik denk, nou, dat, uh, begint, dan begint, uh, begin je op te vallen, denk ik. Ik hoop het dat ik begin op te vallen. Nou, Amsterdam Funk Channel heeft wel hele lieve dingen gezegd. Ja. Uh, maar dat is niet elkaar. Maar die zeiden wel, die gaven me een geweldig compliment. Die zeiden, uh, on-Nederlands goed. Nou, als je zoiets hoort dan... Uh, ja, ik was gewoon helemaal een beetje zo uh, van slag. Mm -hmm. Yes, wat een mooi compliment. Ja. Uh, maar het zou te gek zijn als ik landelijk een beetje opval. Oh, dat, ja, dat ik natuurlijk. Ik, ik, ik, ik dacht dat ergens gelezen dat hebben, maar goed, dan uh, ben ik eventjes... Uh, dan heb ik een miskleun uh, gemaakt, maar goed. Dan heb ik je blij gemaakt met een dooiwus. <laughs> uh, maar goed, oh, ja. ja um, want want uh, zit je nou stil? Ben je dan toch uh, muziek aan het schrijven? Ook in deze periode, dat het nog enigszins behelpen is om eh, optredens te doen of wat dan ook? Ja, ik zit zeker niet stil. We zijn echt eh, druk aan het schrijven en aan een derde single... en we zijn zelfs al bezig aan een vierde. Mm -hmm. uh, dus we, ja, we blijven echt doorgaan en uh, mooie liedjes uh, maken. Dat is wel echt het doel. Ja, um, uh, en daar is nu heel veel tijd voor. Ja, uh, ga, je, ga je dan, uh, als je bezig bent met een derde en een vierde single... dan kan ik me niet aan de indruk omtrekken... nou, het zou zomaar uh, kunnen leiden tot een EP... Ja, dat heb je goed gezien. Ja. Ja. <laughs> ja, ja, dat zijn we zeker van plan. Ja, oh, dus dat, uh, dat zit nog wel allemaal in het uh, vat uh, wat, dat, wat dat gaat. Ja, hoe hoe uh, beleef jij eigenlijk deze periode dan? Uh, kijk je dan uh, ook toch met een scheef oog naar die, naar die evenementensector en alles wat met optredens uh, te maken heeft? Ja, ik vind dat natuurlijk wel echt uh, heel moeilijk en, um, en heel lastig dat het allemaal zo gaat. Mm. En, um, en, en soms voelt het ook heel oneerlijk. Uh, maar ik probeer, ja, ik probeer gewoon positief te blijven. En als ik dan een keer een optreden heb... dan probeer ik er extra van te genieten. Uh, maar het zou heel fijn zijn als het allemaal voorbij is. Ja. En we gewoon weer kunnen. Ja, ben, ben, ben jij zelf... Uh, je zegt positief uh, eronder blijven... maar ben je een positief ingesteld mens dan? Zeker, ja. Uh -huh. Dat probeer ik echt, ja. Ja. ja. Um, nou ja, goed. Het, uh, dan nog even weer terug uh, naar uh, je muziek. Uh, want jazz rb achtig uh, sol. Dat is toch niet uh, ja, alledaags, zou ik bijna zeggen, in, uh, in muziekland. Tenminste, vind ik. Maar goed, wie ben ik? Ja, kijk, ik word daar gewoon heel blij van. Ja. En ik, uh, ik heb gewoon bedacht, uh, ik wil muziek maken waar ik zelf heel blij van word... Ja, want als ik er zelf niet blij van word, dan, dan denk ik niet dat de mensen om me heen er ook blij van worden. <laughs> ja, okay, okay. Dus, uh, ja. Uh, dus ja, ik, ik doe gewoon wat ik het liefste luister en waar ik me het prettigst bij voel. Hmm. En, uh, en dan komt dit eruit. Ja, ja. ja um, want uh, is het altijd een, iets, iets wat je voorkeur heeft uh, gehad om juist dit soort muziek uh, te maken? Ja, ja, en luisteren ook. Ik word daar heel blij van. Hmm. En kijk, ik kan ook gewoon, als ik dan muziek hoor... of als ik gospel hoor of zo, dan, dan, wordt een, dan krijg ik zo'n vlammetje van binnen. Mm. En, um, en dat wil ik ook gewoon maken. En, uh, en hetzelfde met jazz. Ja, dat zijn wel uh, ja, geluiden die ik heel graag hoor, ja. Gospel, gospel, gospel. <lacht> ik zeg het ja. ook maar wat, wat er in me hoofd komt. Maar uh, uh, van uh, uh, ja, waar die belangstelling? Uh, heb je dat ook al, altijd een beetje gehad? Een gospel uh, in, ja, ik the, in ik dat opzicht? Die, die, die stemmen en die, en die koortjes gewoon heel geweldig. Wat er gebeurt in de harmonie. Mm. Uh, daar word ik heel blij van. Mm. En uh, vandaar ook dat je in mijn muziek ook veel koortjes en harmonie hoort. Ja. Um, en daar hoor je ook in mijn nieuwe nummer de, ja, de jazz-invloed in terug. Hè? En, uh, ja, ik word er gewoon blij van. Ja. Ja, um, die, die single die we zo dadelijk gaan draaien... want die heeft natuurlijk ook betekenis. Ja, zeker. Ja. ja, wa, ja. Wat, wat voor betekenis heeft die single? Nou, ik wilde heel graag een liedje maken over uh, liefde... en over hoe het is als je iemand naast je hebt staan... die altijd de weg weet en waar je volledig op kunt vertrouwen. Uh -huh. um, omdat, ja, ik, ik word daar heel gelukkig van. En, uh -huh. um, en die liefde heb ik bij me... Um, ben ik ook mee getrouwd, als ja. op de zomer. Ja. <laughs> dus um, ja, ik wilde een heel graag een liedje maken over dat gevoel. En um, ik hoop dat het een beetje gelukt is dat mensen dit gevoel meekrijgen als ze daarnaar luisteren. Ja, want uh, we hebben het over die nieuwe single Right Beside You. Ja. Um, wanneer komt die uit? Morgen, ja. <laughs> ja. Morgen is de release. Ja, ja uh, en dan is hij gewoon dus op uh, alle muziekplatformen uh, te zien en te horen ja. en te krijgen en weet ik allemaal wat. Ja, dan kun je hem overal uh, luisteren. Ja. Goed, uh, dan gaan we hem draaien. Hier is uh, Rona Rode met Right Beside You. Bye.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 quivers when i talk to you still i'm scared there's a skeleton hiding in the closet still my heart beats loud when you say you love me too and stubborn like an old oak tree All these times you get my both feet on the ground It's when I know I need you more Was uh, deze, meneer heette Jasper Schalks. En het nummer dat heette Dancing on a Wire. En we hadden een tijdje terug, hadden we met uh, Jasper uh, ook uh, te maken gehad. Dat was in die beruchte uh, Grand Prix weekend. Uh, dat uh, ook alles bijna in het honderd liep. En dat ik uh, gewoon een aantal dingen uh, over het hoofd had uh, gezien. Dat ik met een aantal mensen had afgesproken. Ja, dat uh, kan gebeuren. Zeker in zo'n. Groot weekend als wat betreft de Formule 1. En dan uh, ja, vergeet je gewoon dingen. En deze Jasper Schalks zat daar in, uh, in de uitzending... met een telefonisch interview. En dat ging ook over deze single. Um, daarvoor hoorde je Rona Rode met haar nieuwe Ride Beside You. Nou Je hebt het uh, net een beetje van haar kunnen horen... dat ze dus bezig is om uh, nieuw materiaal uit te gaan brengen. Er zitten uh, veel uh, ja, dames in het, uh, in het uh, gedeelte van uh, dit uh, programma. Maar ik denk dat het best wel interessant is. Waarom? Omdat uh, ze best wel wat uh, veel te vertellen hebben. Uh, is het niet een dame die solo is... dan zijn het wel frontvrouwen... die uh, bepalend zijn. En Light by the Sea... daar is uh, Anna Bouwman uh, degene die uh, heel bepalend is. Draai ik niet zomaar... want op 22 oktober komt uh, het album uit. En dus gaan we het nog eventjes doen... met die, die oude Eleanor. heet Eskina. En ze komen uit Den Haag. Dat is toch wel heel weer opmerkelijk dat er weer een hele bijzondere band uit Den Haag komt. Want uh, vorige week en de week daarvoor hadden we Poisoned Lolly. Uh, die Poisoned Lolly die zit er straks ook weer in hoor. Dus uh, met uh, die single die ze 19 september hebben uitgebracht. Maar uh, ze hadden heel handig hadden ze dat al op Bandcamp uh, staan. Ja, maar dan moet je hem natuurlijk niet op Bandcamp zetten. Want dan uh, rossi ik hem er gelijk af. Eskina uh, met uh, Setting Sun. Dat is een uh, single wat neo-klassiek uh, verbindt met de pop. En daarvoor hoorde je Light by the Sea met Eleanor. En uh, zij komen met uh, een uh, debuutalbum op 22 oktober. Dus daar zullen we ook wel bij uh, stil gaan staan. What If You Were The Moon van Albertine. En zij heeft de uh, SENA-performance... grote Prijs van Rotterdam afgelopen weekend gewonnen. En ze heeft ook gelijk haar album uitgebracht. En daar staat dit dus op. I can see the black grouse circling round your head Is it again one of those days on which you forget There's light in you and all you do and all there is to come And yes, I see those monsters too, but I don't run I look them straight in the eye, as if I've overcome my fears. And that is probably why I don't shed any tears. In black clouds then Even with both your feet on the ground I saw you were in doubt But the light in you and how it didn't Seem to shine by day But hey, what if you were the moon Then I can be the sun And you can be the one that shone upon Bright like a silver spoon. Bright like a silver spoon. Bright like a silver spoon. Bright like bright a silver spoon. Bright like a silver spoon. Bright like a silver spoon. Bright, so bright like a silver spoon. Bright like a silver spoon. Bright Bright a Bright like Bright like a silver spoon. like a silver I I ik like I I like I I like heb even moeten zoeken uh, wanneer ik uh, dat gesprek met uh, deze Albertina had. En dat was uh, op 29 juli van het afgelopen jaar. En ik kan je nu overklappen, 7 oktober zit ze weer in de uitzending. Telefonisch dan wel te verstaan. Want dan gaan we het ook over dit album hebben. Um, you if, when If You Are The Moon. Of What If You Are The Moon. Zo moet ik het uh, zeggen. Want anders kom ik er... Ook niet meer helemaal uit. Um, talentvolle muzikanten in Nederland is ook deze groep. Ik heb ze bijna een beetje in de vergetelheid uh, gebracht. Tot nu de Box of Kings. Tot aan het nieuws van 8 uur. En het nummer dat heet Smoke on the Horizon.